4 uur. Dit is Radio 1. met Ger Jochems en Tessel Blok. De mens als machteloze mier. De Hoge Raad doet bewust niets aan fouten in veroordelingen. Terwijl dat nou een heel belangrijk onderdeel van zijn taak is. Dat straks in Villa VPRO, nu eerst het nws met Mark Visser. Het geldtransportbedrijf Brinks wil bewakers vuurwapens geven... omdat de overheid de veiligheid van de medewerkers onvoldoende kan garanderen. Brinks heeft hiervoor een vergunning aangevraagd, meldt het tv-programma 1Vandaag. De boos van Brinks waren de afgelopen twee jaren doelwit van zwaar bewapende overvallers. In de 1Vandaag-uitzending van vanavond zeggen medewerkers van Brinks... dat de extra maatregelen en extra inzet van de politie geen effect hebben... en dat het wachten is op de volgende overval. In de Libische stad Benghazi is een bomaanslag gepleegd bij een ziekenhuis. De eerste berichten over het aantal slachtoffers spreken elkaar tegen. Een overheidsfunctionaris spreekt over negen doden, onder wie drie kinderen. Een arts in het ziekenhuis heeft het over drie doden en zeventien gewonden. De afgelopen twee dagen is er een reeks van bomaanslagen in Benghazi geweest. De meeste aanslagen waren bij politiebureaus, maar daarbij kwam niemand om het leven. De politie krijgt nog altijd tips naar aanleiding van de vermiste broertjes Ruben en Julian. De politie is nog bezig met het bekijken van tips, maar zegt al wel dat er bruikbaar materiaal tussen zit. Een woordvoerder over het onderzoek. U moet zich voorstellen, er zijn inmiddels ruim duizend tips bij ons binnengekomen. Prima, maar ook heel veel werk. Beeldmateriaal komt nog steeds binnen. Het is bekijken, het is kijken, zien we de jongens in de auto? Waar rijdt de auto? Wie rijdt er achter de auto? Met al dat soort dingen zijn we bezig op dit moment. En vandaag wordt weer naar de kinderen gezocht. Met sonarapparatuur zijn beelden gemaakt van een vijver in het Limburgse Geulen. Duikers gaan twee onduidelijke plekken op de beelden in de vijver onderzoeken. Techniekbedrijven gaan jaarlijks de opleiding van duizend techniekstudenten betalen. Op die manier hopen bedrijven als Philips en ASML meer technisch personeel op te leiden. Het is een van de afspraken uit het Techniekpact. Daarin hebben overheid, bedrijfsleven en onderwijs afspraken gemaakt... om meer jongeren de technieksector in te krijgen. Bij de totstandkoming van het pact was oud-staatssecretaris Paul de Krom nauw betrokken. De Krom over het resultaat. Er komt meer wetenschap en techniek in het onderwijs, te beginnen vanaf de basisschool. Er zijn afspraken gemaakt over studiebeurzen die ter beschikking worden gesteld door het bedrijfsleven. Nou, dat zijn een aantal van die afspraken die zijn gemaakt. Het dreigt vooral een groot tekort aan onder meer metaalbewerkers en installateurs. Op termijn zijn er jaarlijks 30.000 extra technici nodig. In het zuiden van Turkije, aan de grens bij Syrië... is de Turkse luchtmacht het contact kwijtgeraakt met een F-16-gevechtsvliegtuig. Voor het radiocontact verloren ging... meldde de piloot dat hij zijn schietstoel ging gebruiken. Ik spring, waren zijn woorden. Volgens de luchtmacht was het toestel bezig met een missie... boven het grensgebied met Syrië. Turks tv-station meldt op basis van defensiebronnen... dat de piloot in veiligheid is en dat het waarschijnlijk om een ongeluk gaat. De luchtmacht is bezig met een reddingsmissie. De fietstunnel onder het Rijksmuseum in Amsterdam gaat vandaag toch open. Vrijdag werd nog gezegd dat de hulpdiensten nog de hele dag nodig zouden hebben... om te kijken of de fietsers museumbezoekers niet in gevaar zouden brengen. Daardoor zou de tunnel morgen pas open kunnen. Maar nu is besloten dat de tunnel vanavond om 6 uur voor het publiek open gaat. De fietstunnel is al jaren onderwerp van een verhitte discussie. De museumdirectie is er altijd op tegen geweest... dat er weer fietsers onder het Rijksmuseum doorrijden. Toen besluit het weer. Zon en buien wisselen elkaar af. Het is 12 tot 15 graden. Morgen begint de dag in het noorden met zon. Vanuit het zuiden gaat het af en toe regenen. Het wordt 13 graden. Hoe is het met het verkeer? Edwin Gerritsen. De avondspits is begonnen. Er staat nu ruim 20 kilometer file. De twee langste files staan op de A9, Amstelveen richting Alkmaar... voor Beverwijk, 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A28, Utrecht richting Zwolle... staat tussen Soesterberg en Leusden, 4 kilometer. De file gaat straks verder. Blijf luisteren. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken.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 Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Nog bij u hier op Radio 1 tot half vijf. Met zometeen ons juridisch panel Schuld en Boete. Maar eerst cultuur met Anton de Goede. Anton, welkom. De mens als machteloze mier, zo beschrijft de recensent van NRC Handelsblad... de tentoonstelling van Arnoud Mik, een videokunstenaar in het Stedelijk Museum. Ja. Een mooi beeld, klopt het? Een mooi beeld, Hans en Hartog Jager, niet de eerste de beste kunstcriticus die dat schreef. En ik twijfel toch of hij daar helemaal gelijk in heeft, mens als machteloze mier. Arnoud Mik, die al jarenlang video-installaties maakt... heeft nu een groot overzichtswerk in het Stedelijk Museum... En de titel daarvan is Communitas. Communitas. En ik ben ooit enorm geraakt door zijn uh, werk uit 2001... dat Middleman heette, waarin je beurshandelaren ziet... ten tijde van een beurscrash. En die zie je allemaal reageren op uh, schermen waar, waar de koersen zakken. Ja. En die staan paralyzed te kijken... En dat heeft hij vastgelegd, hoe zo'n groep mensen, mannen, machteloos zijn. Dat was trouwens uit 2001, voor de beurs, de kredietcrisis. Oh, nou was hij nog voorspellend ook. Het was, nou, hij was mooi. Nog, ja, Maar dat was een, een tamelijk uitzichtloos beeld. Overigens ook uh, humoristisch. Want je ziet die mensen, die zijn machteloos geworden. Individuen in een groep die machteloos, machteloos zijn geworden. Machteloos hier. Nu communitas. Uh, Gemeenschap, Zeg je gemeenschap? Gemeenschap betekent dat? Nou, in de catalogus vind je communitas is de antropologische benaming voor de fase binnen een gemeenschap waarin sociale ongelijkheid is opgeheven en verbroedering optreedt, bijvoorbeeld na een ongeluk of bij een religieus ritueel. Dit gegeven van tijdelijke ontstijging aan de regels van een sociale structuur speelt behalve in communitas, groot mm -hmm. werk van hem, een rol in diverse hier getoonde installaties. En de titel van een werk dat Communitas heet is uit 2010. Daar zie je ook weer een groep mensen in een parlementsgebouw. Het is gefilmd in een voormalig stalinistisch... Ja, want even nog voor de duidelijkheid, het zijn filmbeelden, het zijn, het video's, zijn filmbeelden, ja. ja. Dus dit is weer een nieuwe video-installatie uh -huh. uit 2010 van hem... dat de naam Communitas heeft gekregen en de expositie is genoemd naar dit werk uit 2010, en je ziet daarin een soort parlementsgebouw... een stalinistisch gebouw in Warschau... waar je allemaal mensen, parlementariërs, ziet rennen... en het is een volstrekte chaos, maar er is uitzicht. Want wat hij verbeeld is eigenlijk de geschiedenis van het communisme... dat langzamerhand een democratie wordt... Jawel. met alle kinderziektes en ellende maar van de Maar dat ding. weten wij erbij, maar wat hij laat zien... zijn eigenlijk wel altijd verwarde mensen... Allemaal bij elkaar ergens in een, een of ander of, op een, een, of ander, uh, in een, een of ander openbaar gebouw, die gezamenlijk, daar zit die gezamenlijkheid, gezamenlijkheid in, iets meemaken. En je ziet dat aan hun gezichten en aan hun lichaamshouding. Ja. Er spreekt wel verwarring uit. Er spreekt Ze, zijn verwarring zijn uit. Ze zijn allemaal een beetje Ze zijn allemaal verward, maar dat is het leven zelf natuurlijk. Hè? Oh. Uh, Jeetje. <laughs> maar er is dus hoop. Dat is wat Hans dan Hartog jager in zijn titel eigenlijk uitsluit. Er is hoop en het is absoluut geen inktzwarte expositie geworden. Maar nou even, het is in het stedelijk. En het is in de kelder van het stedelijk museum. Ja. En we begrepen ook uit de recensies dat uh, die plek heel veel doet aan wat je te zien krijgt. Ja, het mooie is dat hij al die films uh, vertoont op schermen. En dat kan niet doen door elkaar heen, omdat er geen geluid is. Het zijn allemaal zwijgende films. En dat maakt, omdat je daar zelf ook als gemeenschapbezoekers doorheen loopt... dat je eigenlijk zelf ook een individu uit een gemeenschap wordt... Zwijgend. Zwijgend. En doordat je die film ziet... Ben je je op een rare manier bewust van wat voor schoenen je aan hebt... en kijken andere mensen naar jou zoals jij weer naar andere mensen kijkt? Geweldig. Ik, uh, we spraken uh, Arnoud Mik over de expositie... en één dingetje lichtte ik daaruit, dat zwijgen van die films. Waarom praten die mannen niet, die vrouwen die je ziet? Waarom heeft hij gekozen voor zwijgende films? Ja, dat heeft verschillende redenen, denk ik. Uh, om een paar aan te, aan, te, aan te stippen is dat je... Uh... Um, op het moment dat je geen geluid hebt, heel anders kijkt. Dus je hebt een hele uh, veel analytische manier van kijken. Je ziet veel meer dingen gelijktijdig in het beeld gebeuren. Dus je bent veel meer naar de gelijktijdigheid van gebeurtenissen... ben je bewust en onderzoek je. En dat is wat heel belangrijk voor me is. Dus dat niet, dat niet één ding wordt verteld in het beeld... maar dat er altijd meerdere processen zichzelf gelijk afspelen. Ten tweede... Als er geen geluid is, is zeg maar de, um, uh, de realiteit van de tentoonstelling zelf... van de tentoonstellingsruimte zelf, die blijft sterker aanwezig... ten opzichte van de realiteit van de projecties. Dus die soort van gevoel van dubbele ruimte waarin je verkeert... die is, blijft meer intact. En, en um, wat ook, denk ik, een heel belangrijke reden is... is dat ik denk dat de, hoe ik de films ontwikkel... Uh, hoe het gemaakt wordt en hoe het gemonteerd en gepresenteerd wordt dat het eigenlijk veel meer een analogie heeft met um, uh, hoe herinnering werkt. Dus het wil meer om een stroom van herinneringen gaat... en associatie die het oproept... Uh, dan dat het om uh, uh, film, de geschiedenis van een uh, narratieve film gaat. Dus het, heeft, het schurkt heel erg dicht, dicht tegen um, uh, de werking van, van, van herinneringen aan. Ja, tot zover Arnoud Mik. Er um, laat zich ontzettend veel over zeggen. De expositie in het stedelijk is alombejubeld door alle critici. Sascha Bronwasser die schreef... het klinkt droog, maar het betovert. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Goed, en die expositie in het stedelijk van Arnoud Mik... is nog te zien tot eind augustus. Dank je, Anton. Schuld en boete. Met vandaag... Marnik van der Werf, strafrechtadvocaat Marjan Huske, misdaadverslaggever en Jeroen Ricoeur, oud oudrechter en Kamerlid voor de heen. Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Nou, die broertjes Ruben en Julian die zijn nog allemaal niet gevonden. Maar honderden vrijwilligers die zijn uh, naastig bezig... om mee te zoeken met de politie. Maar de politie is niet zo heel erg blij daarmee. Uh, je zou toch zeggen, Jeroen Recourt... ja, uh, uh, tien vinden er meer dan één. Dus waarom is de politie niet blij? Nou, in het heel gunstige geval dat er iets gevonden wordt... Is er Dan heet dat plaatsdelict. Hè? En dan wil je natuurlijk gewoon onderzoeken wat er precies gebeurd is. En dan is het gevaar als daar mensen zijn die komen... Coma... Niet vertrappelen. Precies. Dus ik zou zeggen ontzettend goed dat die mensen meehelpen zoeken. Maar politie zoekt samenwerking. En ik zag dat ze dat ook al deden. zoek samenwerking om dat gevaar, dat bewijs... Uh, of gewoon inzicht in wat er is gebeurd, verloren gaat... Stel dat veilig, maar gebruik de mensen die willen helpen... Ja. om ze te helpen om een goede plek te laten zoeken. Maar Jan, is het ook niet ja. eigenlijk een beetje onmogelijk... om goedwillende mensen, want daar gaan we er maar van uit... die zeggen, we willen ook zo graag wat doen. Zou je die überhaupt tegen kunnen houden? Ik denk dat dat niet kan. En bovendien, mensen voelen zich aangespoord. Er wordt zo vaak een beroep gedaan. Er worden om tips gevraagd. Uh, ja... Ik denk beroep gedaan me... op de burger, om mee te ja, opsporen. Steeds ja, steeds meer beroep op de burger van help ons. Er, is, er was een programma waarin mensen moesten meedenken... Naar mo om mogelijke moordscenario's uh, te verzinnen, wat er gebeurd zou kunnen ja. zijn. En dan gaan ze meezoeken en dan zijn ze verbaasd. Dat is een ja. beetje raar, vind jij? Ja. ja. ja. Marks van, van der Werf, uh, nu gebeurt daar wat in een de, in de, in de donkere droom van Jeroen gebeurt. Uh, een vrijwilliger die, die stuit, die struikelt over het plaatsdelict... En die, ja, die loopt er zo rond, want die weet ook niet, die is ook maar een amateur. En die vernielt allerlei bewijsmateriaal enzovoort. En die wordt nog gepakt door de politie ook. Die wordt aangeklaagd door het OM bijvoorbeeld. Zou dat kunnen? En zou jij zo iemand verdedigen? Nou, die zo iemand zou ik met liefde verdedigen. Nee. Ik zit even te denken <lacht> de <hand>. waarvoor iemand <lacht> <welke> wordt aangeklaagd. <lacht> ja. En je zou ja. kunnen denken aan het, het voorwaardelijk opzet... op het vernielen van bewijsmateriaal van iets. Maar het is wel een beetje theoretisch. Ja. Maar ik snap wel dat, dat de politie wel bezwaren heeft tegen dit goed bedoelde initiatief. Om die reden? Ja, ja om die reden. Ja. Ook, ook als er niks gevonden wordt. De politie wil misschien op bepaalde plaatsen nog zoeken... en als daar al met honderd man doorheen gerouwst is... Ja, ja, maar hoe kunnen ze het niet verbieden? Kan de politie nee, niet zeggen: niemand gaat meer zoeken in geen enkel bos. Nee, theorie zou je een bos kunnen afschermen of zo. Maar je zou het ook niet moeten willen. Je misdaad, en ik weet niet of het misdaad of het gewoon een tragedie is, dat weten we allemaal niet. Kan je alleen maar oplossen in samenwerking met burgers. Politie alleen kan dat niet. Ook nee. Waar het ook over gaat als het om misdrijf uh, of, of tragische ongevallen gaat. Dus zorg als politie dat je aansluiting zoekt bij burgers. Je moet helemaal niet denken in termen van verbieden, je moet denken ja. in termen van samenhelpen, zodat je er beter OM doet dat het ook. Het OM vraagt ook de burgers om enorm heeft, met mee ja. te denken. Bijvoorbeeld, ze hebben nu een site, uh, site van het OM. Daarop mag je als burger een enquête invullen. Want de OM wil zo graag weten wat wij als burgers vinden. Uh, hoe je een straatroof zou moeten bestraffen. Uh, maar niks. Wat gaat, gaat het OM daar ook daadwerkelijk mee doen? En als dat zo is, ja. laten ze dan niet hun oren uh, over wat een strafmaat zou moeten zijn... een beetje hangen naar misschien wel de verkeerde Ze zeggen op de site dat ze hun eigen richtlijnen daarmee gaan invullen. En de richtlijn waarin staat wat zij gaan eisen voor straffen. En dat vind ik heel gek. Het, het OM is de deskundige op het gebied van het eisen van straffen. Het OM moet aan ons uitleggen, aan de burger uitleggen... waarom een bepaalde straf gepast is voor iets. Het moet niet zo zijn dat... Uh, het OM aan de burgers vraagt wat zij voor straf zouden moeten eisen. Want dan kun je die burgers ook in de nou, vorm maar dat van is dus een juryaanklager... Ja. of iets dergelijks op die stoel zetten. Dat, dat, is, dat vind ik een heel gekke situatie. Nu heb, ben jij de advocaat van iemand van Straatroof. En dat dit systeem is in werking. Heb jij een mogelijkheid, of jouw cliënt dan via ja. jou... een mogelijkheid om je daar tegen te verzetten? Nou, gelukkig uh, bepaalt uiteindelijk de rechtbank wat de straf wordt. En is daar geheel, uh, daarin geheel onafhankelijk van het OM. En het OM kan richtlijnen opstellen tot het aan ons weegt. Maar die gelden alleen voor het OM zelf. Hm. En de rechter bepaalt uiteindelijk wat de straf wordt. Jeroen, ja. waarom zou het OM dit doen? Is om... dat alleen maar om de burger de indruk te geven dat ze mee mogen denken? Of zeggen ze echt, wij willen uh, uh, een zo goed mogelijke indruk maken op de burger... dat wij gewoon uh, onze straffen gaan bepalen naar aanleiding van wat, wat de burger vindt? Het is heel terecht dat het Openbaar Ministerie luistert... naar wat in de samenleving leeft. Hoe je dat precies moet meten, dat is dan twee. Uh, maar straffen geven is geen harde wetenschap. Dus, uh, je dient een bepaald doel. Uh, doelen, vergelding, uh, voorkomen, preventie. Uh, en daarbij is het van belang dat je ook uh, af en toe een, in, een, in een steekproef kijkt... wat vinden nou mensen eigenlijk erg strafbaar? Vind je het, vind je het strafbaar als mensen onder invloed zijn? Of juist niet? Is het s'nachts of niet? Dat soort elementen moet je natuurlijk wel weten op het moment dat je als officier van justitie zegt... Uh, ik eis twee jaar, drie jaar, want... Nou ja, en dat want ja. moet je dan invullen. En ja. dat doe je onder meer hiermee. Dus ik vind dat heel verstandig. Maar Huske, zou het, als je heel slecht denkt, ook een legitimatie voor het OM kunnen zijn... om zwaardere straffen te eisen en de legitimatie is dan... ja, het volk wil, wil het zelf, want ik neem aan dat dat eruit komt. Dan of lichtere? nee, dat zou nog mooier ja, zijn. Ja, ja, dat, dat, ik denk ja. dat dat ermee te maken heeft. Ik bedoel, het was... Er was vroeger altijd de klacht over de Ivoren toren, rechtelijke macht, aanklagers. En men heeft de deuren open willen doen, de ramen open. En een van die middelen was dus eh, vragen, wat vinden jullie van straffen? H maar... En, en er wordt dus nu gezegd dat er rekening mee wordt gehouden... in het opstellen van de richtlijnen. Dus met andere woorden, hoge of lage straffen. Dus dan geef je toch veel meer gevoel aan wraakgevoelens, lijkt mij... dan als je nadenkt over waar een straf werkelijk voor dient. Ja. ja, maar la, laten we nou niet zo bang zijn Broe, voor het volk. He. Er zijn een heel aantal onderzoeken waarin gewoon blijkt... dat als je gewone, gemiddelde burgers de informatie geeft die de rechter heeft... dat ze gemiddeld even zwaar of zelfs lichter straffen. Dus waarom meteen de angst dat dit een opmaatje is naar zwaarde straffen... Ja, dat is je dat die in deze enquête dan komt het helemaal niet tot uiting. Want dit gaat over, over straatovervallen. Straat het voorbeeld van een telefoon die wordt afgepakt. Maar er wordt niet bijgezegd hoe verhoogde de strafeisen zijn voor gewone diefstal of voor moord en doodslag. De hele context ontbreekt. En die weet je bij het OM wel. Als je dit zo op tafel legt. Gaat het om gevoel? Gaat het om gevoel en emotie. En mensen klikken snel het hoogste aan. Die, die enquête begint ook al heel raar. Hè? Want het begint met het voorbeeld: er wordt een telefoon afgepakt. Wat voor straf moeten geëist worden? Geldboete, taak. Straf of gevangenisstraf. Vraag 2, is een gevangenisstraf van zes maanden passend of moet die hoger? Ja, wat moet je dan op vraag 1 nog invullen? Zo is die enquête niet helemaal niet volledig en niet objectief. En dat leidt tot vertekende resultaten. Ja, ik, ik blijf erop hameren dat het eerst heel verstandig is... om gewoon te eiken, te voelen wat er is. Nee, maar de, de, gewoon, nee, nee, nee, even concreet ja, kijk, wat, de, wat de, ik zegt. De manier waarop, ik vind het ook heel kwetsbaar... want wie leg je dat voor? Is dat een, is dat een gemiddelde mm -hmm. Nederlander? Dat moet je natuurlijk wel heel zorgvuldig doen... Uh, en het, het, is het is degene die de website van het OM aangaat. Maar het luisteren ja. naar de burger, of dus het hebben een een En wat... wie is dat? Ja. Maar het erbij betrekken van de burger, of naar jou ja, luisteren, wat je Koen zei, daar zou niks op tegen zijn. Als je zou doen wat Marnik zegt, ga ervan uit dat het OM afgebogen weet, kijkend, de wet kennend, allerlei jurisprudentie kennend, waarom een straf wordt opgelegd. Zij leggen dat uit en laten burgers daarop reageren of ze daar wel of niet mee eens zijn. Maar nou ja. dan wordt er in elk geval niet alleen maar op het gevoel Ja, maar, dat, bepaald. maar, maar, maar de, ik denk dat dat ook een misvatting is van... <coughs> uh, als ik het goed heb gelezen, en die enquête goed heb gelezen... zeggen ze, we kijken naar jurisprudentie, naar de uitspraken van rechters... dus naar onze eigen richtlijnen. Een, een, element, een element is onze uh, onderzoek naar wat de gemiddelde burger daarvan vindt. Nou, dat je dat als element meeweegt, vind ik verstandig. Dat voorkomt dat je lossinkt uh, van hoe... De gemiddelde Nederlander voor zover die bestaat. Hè, maar dat, uh, denkt over straffen. en ook aan blijft haken. of een straf wel een straf is. Ja. Uh, we gaan naar de Hoge Raad. Ik heb dat, in, ik heb dat uh, bij de EO in het, uh, in het tweespraakje genoemd. De laatste buffer tussen de chaos en de eeuwige duisternis... qua rechtmatigheid enzovoort. Oh, ik dacht ga EO. Uh, maar, die ja. hebben een uh, opmerkelijke uitspraak gedaan, die Hoge Raad. Ze kregen een veroordeling voor hun neus... die ze moesten beoordelen, waar ze iets van moesten vinden. Een hoger beroep. Cassatie hadden bij de Hoge Raad. En ze zagen een fout in die veroordeling... maar die lieten ze zitten omdat de advocaat... Niet op die fout had gewezen. Maar ze zagen hem wel zelf. Um, maar niks. Hebben zij nou gewoon uh, hun taak verzaakt? Ja, daar kun je dagen over praten. Nou, we hebben niet zo lang, maar <laughs> laten we een start maken. Nou, de, um, het, het systeem is. Bij de Hoge Raad kun je alleen klagen over de toepassing van het recht. Ja. Niet meer over de inhoud van de zaak. Kort gezegd. En um, je moet als verdachte, en daar heb je een advocaat voor... een aantal klachten formuleren. Zeg, daar en daar ben ik het niet mee eens bij het gerechtshof. Als je dat niet doet, dan kan de Hoge Raad... ambtshalve, het hoofde van hun functie, zeggen... ja, maar wat het Hof daar heeft gedaan, klopt niet. Dat gaan we ook herstellen. Dat doen ze nu niet meer. En dat hebben ze ook in de Omdat afgelopen jaren... ze veel te veel werk hebben, dat een, is een een werkdruk. Ze hebben dat het een aantal keren aangekondigd. Ja. Maar, dat heeft te maken met werkdruk. Zeker. En ik denk nog met een paar andere dingen. Maar de vraag is dan, is het niet hun plicht? Moeten ja. ze het niet doen? Je zou zeggen van wel, hun, hun uh, taak lijkt dat te omvatten. Uh, maar de Hoge Raad ziet daar kennelijk verdrietig. zelf uh, ruimte in maar het lijkt, maar ik heb altijd nog zoiets van, ja, de hoogste rechters daar moet je een beroep op kunnen doen. en als, als je dan wel niet een advocaat hebt die kundig genoeg is, mag je inderdaad hopen dat een rechter zelfs een advocaat corrigeert. Ja. Verzaakt denk je Jeroen de Hoge Raad zijn plicht als ze alleen maar sec kijken naar dat wat de advocaat terkansatief heeft. En, en, en als ze dan verder fouten zien, dat maar laten zitten. nee. Ze verzaken niet nee, hun plicht. Nee, okay, nee. ook hier uit. heb ik een iets ander standpunt. Ik heb zelf de ervaring in het bestuursrecht... waar de bestuursrechter, en dat heet dan inderdaad... amshalve nog toetst. Partijen hebben nergens een probleem. Die vinden het allemaal prima, maar de bestuursrechter zegt dan toch... nou ja, u kunt het wel geen probleem vinden... maar ik wel, ga het nog maar eens overdoen. Dat was een niet-efficiënte manier. Je ziet dat in het strafrecht deels terugkomen. Partijen hebben geen probleem uh, met, met, met het vonnis van het hof, de rest van het Hof dat voor ligt. Dan is het, vind ik het terecht, dat de Hoge Raad zegt... Nou, dan gaan wij daar ook niet naar kijken, dan doe ik er niks aan. Er zit wel een maar bij. Op het moment dat de belangen van derden in het spel zijn... kan de Hoge Raad zeggen, u heeft wel geen probleem, maar die derde. En een maar is als bij zwaarwegende belangen. Uh, en volgens mij ziet de Hoge Raad dat zelf ook. Bij zwaarwegende belangen zeggen ze... u kunt er wel geen probleem mee hebben, maar we gaan er toch zelf naar kijken. Maar wat is dan het zwaarwegende belang? Nou, het belang van betrokkenen of het belang dat de Hoge Raad zegt dit is me een, een, een, een rotzooi werk, zeg. Wat, wat, ja. uh, nee, ik, ik denk het, het belang van, puur van, van, van betrokkenen... Dus. en in dit individuele geval vind ik <coughs> het moeilijk oordelen... maar zou ik zeggen, Hoge Raad, je had toch zelf wel... halve mogen zeggen, dat niet deugde. Want het ging niet om, om, een, om een kleinigheid, de futiliteit... waardoor het toch anders, het arrest wel in stand was gebleven. Maar het gaat om iets essentieels, namelijk... is er een strafbaar feit gepleegd of niet? Mm -hmm. Het is niet de vraag hoe hard iemand door het rode stoplicht reed, maar überhaupt of er een stoplicht stond. Ben je het eens, maar niks van de werf, met wat je Roende koer zegt? Ja, ik, ik, ik kan dat wel volgen. Ik vind ook dat uh, een advocaat is in beginsel deskundig. Een advocaat kan fouten maken. De Hoge Raad zegt dan, het gaat uit van de fictie... dat een advocaat dat niet doet en dat er alleen wel overwogen keuzes gemaakt worden. Maar de realiteit is dat ook een advocaat fouten kan maken. Als het nou om een ondergeschikt puntje gaat, is het misschien niet zo belangrijk. Maar in dit geval uh, was het zo dat die, die jongen... Op dat punt niet veroordeeld had mogen worden. En je loopt dus de kans dat de Hoge Raad een een, veroordeling, een onterechte veroordeling in stand laat... waardoor iemand bijvoorbeeld moet gaan zitten... Nee. en een strafblad krijgt op deze manier. En dan gaat het wat ver. Maar ik heb er nog een hele andere invalshoek bij, Marjan Huske. Uh, wat ik, uh, ik weet zeker, toen dit nog niet doorgevoerd was... toen de, de werkdruk nog niet zo hoog was... dat ze zich nog niet genoodzaakt voelden om dit te gaan doen. Als je dan dus zelf de, als ik bijvoorbeeld de suggestie had gedaan... die rechter zit nu voor me van de Hoge Raad... Joh, al die, die, die, die rare kleine foutjes, daar loop je toch omheen... dan kun, kun je wel sneller werken. Dan had ik toch een, een principiële tirade naar mijn hoofd gehad... daar kun je vergif op innemen. Ja. En nu ineens door iets banaals als werkdruk... is dat ineens helemaal van tafel... dat principiële verhaal. Wat doen ja. we hiermee? <lacht> wat doe woedend je, worden. Doe <lacht> je hiermee? Ja. Het heeft al goed het heft in handen... door woedend te worden, inderdaad. Want wat je natuurlijk wel ziet... ik ben een leek, maar ik word vaak opgewezen... dat uh, beslissingen in kleine zaken... en in wezen ging het hier... geloof ik, over een uh, aanhouding... wel of niet terecht... Dat uh, betekent vaak uh, een voorbeeld voor volgende fondsen... waarbij het wel om veel ernstigere dingen gaat. Ja. Dus in die, zin, uh, in die zin is het uh, wel heel belangrijk om ja. hier naar te kijken. Jeroen, de, ja, er is ja, toch maar, iets ja, nou, nee, maar, nee, maar kijk, Als zodra het precedentwerking heeft, dan kan het niet. En dan doet de Hoge Raad het ook niet. Het is niet nee. zo dat die fouties blijven zitten... nu dan standaard wordt en plots in ja. wel mag. Als daar wel over geklaagd wordt, zegt de Hoge Raad er wat over. Mogen dat ze eerst. trouwens zelf die afweging maken? Uh, en ten, ten tweede is het niet zo dat het alleen de werkdruk is die dit veroorzaakt heeft. Dat is een aanjager geweest, maar het is opnieuw kijken waartoe is de Hoge Raad in Nederland. En daarvoor is dan de basis uitgangspunt als er niet wordt geklaagd. En dat raakt de belangen van derden niet waarom zouden wij er wat over zeggen? Nou, dat nou, weet we... ik wel. Ja, maar nou, omdat het in dit geval over strafrecht gaat. In een civiele zaak kun je nog zeggen... de Hoge Raad oordeelt over een geschil tussen twee partijen. Mensen hebben ruzie, bedrijven hebben ruzie. Dat is een civiel geschil. Maar in het strafrecht is het diezelfde overheid... die iemand wil opsluiten, mm -hmm. van zijn vrijheid wil beroven. En ik denk dat in dat soort zaken er op de, op de Hoge Raad... een, een verdergaande plicht zou moeten rusten om de zaken ambtshalve te beoordelen dan in, in een geschil tussen twee min of meer gelijkwaardige partijen. Ja, Daar ben ik helemaal mee eens. Okay. Tot op zekere hoogte. Bij, dus bij zwaarwegende belangen. Ja, als mensen wel of geen strafblad krijgen, ja, dan moet je ingrijpen als er fouten zijn die een strafblad veroorzaken waar je hem anders niet zou hebben. Bij kleinere dingen lijkt me het niet aan de orde en lijkt me het gewoon ook gewoon. Hoe kijk je naar de hoogste rechter? Los ja. van werkdruk, een heel terechte wijziging. Oké, okay. ten slotte. Uh, staatssecretaris Steven, die wil... VVD? VVD daar Steven, VVD, van Veiligheid en Justitie, helemaal compleet. Wil gevangenisstraffen in sommige gevallen vervangen... voor het uh, elektronisch thuistoezicht, die elektronische enkelband. Maar, zegt hij dan, in zijn voorstel beslist niet de rechter daarover... maar de dienst Justitiële Inrichtingen. Dus waar degene die in de gevangenis zit op dat moment uh, dan zit... en die zegt, jij mag wel naar huis met een bandje. Daar is de raad uh, uh, voor, wat is het... Um, Strafrecht toepassing. strafrecht toepassing. Het helemaal niet mee eens. Nee, sorry, je zegt daarmee maar je... voor de rechtspraak. Zo gesproken. De, de, de, de, de, de, de regering zegt: "Je mag Zit de rechter de niet passeren." Ja. Ja, nou precies. Dit gaat ook over de verkeerde stoel. Ja. Ja. Ja. Nee, maar om te beginnen, maar om te beginnen uh, Dienst Justitiële Inrichting. Dat is een ambtelijke organisatie die gewoon gevangenissen beheert. Dat is toch merkwaardig dat zij dat beslissen. Niet, het, uh, uh, uh, niet de rechter, maar dan misschien toch de officier van justitie. Dat vind vinden ze ook heel eng. Sinds een aantal jaren moet ook de directeur van het huis van bewaring beslissen over kortdurende de schorsingen van de voorlopige is. Die staan ze nooit toe, want die directeuren zijn veel te bang dat iemand in zo'n schorsing wegloopt en dat zij dan de schuld krijgen. Ja. ja. Jeroen, maar ten principale dit moet toch een beslissing van een rechter zijn. Waar is het voor onzin? Ja, de rechter legt de straf op in Nederland. Dat is heel terecht. Dat moet ook blijven. Mm -hmm. ja. Dus het hangt heel erg af hoe het in de praktijk vormgegeven wordt of het kan en terecht dat de rechters de, de, de, de, de belangenvereniging van rechters zegt mij heel kort hierop wijst. Ja. Ik, er zit ook een andere kant aan. Hè. We hebben nu al bijvoorbeeld bij detentiefasering... dat je aan het eind van je detentie... onder verantwoordelijkheid uh, van diezelfde gevangenis... Maar volgens, uh, de gevangenis uitgaat. De terwijl even de rechter volgens, al die straf Volgens dit wetsvoorstel kan de rechter die enkelband uh, niet voorschrijven... maar alleen maar uitsluiten. Dat is dan al gek. Dan beperk je de rechter toch enorm... in zijn uitspraak. Ja, ik lijkt me ook zeker een pleidooi... om voor de rechter meer mogelijkheden te geven... om die überhaupt al met opleggen van de straf... een enkelband uh, te kunnen opleggen. Maar ga je in de Kamer hier uh, actie op ondernemen? Dus ja, natuurlijk. Dit, dit komt voor. En, uh, en ik, ik ben zelf helemaal geen tegenstander... van uh, meer elektronisch toezicht als dat verantwoord gebeurt. Dus uh, daar zal ik aan meewerken. Maar die door maar door een ogenlijke ogenlijke ja. maar toch een openlijke organisatie van Cipiers, werk. toch? Volgens mij, aan, al, aan alle reparatie die aan al deze wetsvoorstellen... er wordt zoveel doorheen. Gejaagd, dat er overal wordt niet vooruitgedacht. Er is telkens weer iets wat mis is. Ik, ja, ja nou, en, maar dat, ho dat hoort bij het werk. En het is niet alleen dagwerk, soms ook wel eens nachtwerk. Ja. Maar het is wel heel mooi werk. Aan Ach, alle zoals het, wordt, het voorstel uh, er nu is, passeert het niet wat jou betreft. We gaan daar heel kritisch naar kijken. Ik zeg gewoon dus ja of nee. Ja. <laughs> Dit gaat gewoon maar onderuit niks, in tenslotte. de Kamer. Nou, aan Oors. alle kanten wordt geknabbeld aan de rechten die de straf opleggen. Aan de voorkant, het OM kan alle allerlei dingen aan de voorkant van een zaak uh, schikken en, en, en boetes opleggen. En aan de achterkant, wat Jeroen Recourt net zegt, uh, je komt niet zomaar meer vrij, maar dat gaat ook onder onder gezag van het OM en uiteindelijk meneer Teven en uh, en de, de taak van de rechter in de strafoplegging wordt steeds kleiner, lijkt het Maar <lacht> Marnix <rechter, lacht> van der Werf, dankjewel. En Marjan Husken ook bedankt. En Jeroen Rekoer. En ik maak plaats voor de nieuwslezer. Maar eerst gaan wij luisteren naar wat het Radio 1 Journaal zo meteen na het nieuws... Allemaal te melden, heeft Lucella Karastel. Uh, nou, ik zal je alles, zal ik je nu besparen. We praten in ieder geval over de situatie in Libië. Het Libië zonder Gaddafi, waar het alles behalve rustig is. En Dick Jol over de Nederlandse scheidsrechter Kuipers. Die mag woensdag de Europa League finale fluiten. Hij he, doet ja. het goed. Die man reikt tot grote hoogte langs de brand. Zeker. Dat en dus nog veel meer straks. Dankjewel. Dit is Radio 1. E.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 In de Libische stad Benghazi is een bomaanslag gepleegd bij een ziekenhuis. Eerste berichten over het aantal slachtoffers spreken elkaar tegen. Overheidsfunctionaris spreekt over negen doden onder wie drie kinderen. Een arts in het ziekenhuis heeft het over drie doden en 17 gewonden. Afgelopen twee dagen is er een reeks van bomaanslagen in Benghazi geweest. In het zuiden van Turkije, bij de grens met Syrië... is de Turkse luchtmacht het contact kwijtgeraakt met een F-16-gevechtsvliegtuig. Voor het radiokantocht verloren ging... meldde de piloot dat hij zijn schietstoel ging gebruiken. Volgens de luchtmacht was het toestel bezig met een missie... boven het grensgebied met Syrië. De gemeente Renen heeft de kerktoren in een stadje afgezet... omdat er grote stukken steen in de toren los blijken te zitten. De losse stenen worden vandaag nog verwijderd. Volgens veiligheidsadviseurs is de situatie zo ernstig... dat een ruim gebied rond de toren direct moest worden afgezet. De hekken blijven voor de zekerheid een paar weken staan... totdat de restauratie is begonnen. Fietstunnel onder het Rijksmuseum in Amsterdam gaat vandaag toch open. Vrijdag werd nog gezegd dat de hulpdiensten de hele dag nodig zouden hebben... om te kijken of de fietsers museumbezoekers niet in gevaar zouden brengen. En daardoor zou de tunnel morgen pas open kunnen. Maar nu is besloten dat de tunnel vanavond om zes uur voor het publiek open gaat. En het vliegverkeer op Zaventum heeft last van een staking bij de grootste bagageafhandelaar van de Belgische Nationale Luchthaven. Bijna 10% van de vluchten is, 10 van de vluchten is geannuleerd en ook hebben veel vluchten vertraging. Zaventum adviseert reizigers die vanaf de luchthaven vertrekken om alleen handbagage mee te nemen. Dat is het nieuwsoverzicht. En informatie op de, situatie op de weg krijgt u van Edwin Gerritsen. Het is een normale maandagavondspits. Er staat nu ruim 40 kilometer file. De meeste vertragingen heeft de verkeer bij Utrecht en Rotterdam. De files die opvallen op de A15 Rotterdam-Europoort... staat Verspijken-Nisse. Twee kilometer na een aanrijding. Twee reisroken zijn daar dicht. Ta 27 Utrecht-Almere. Voor Hilversum 6 kilometer. Dat is de een ongeluk. In Limburg is een ongeluk gebeurd op de A73. Maasbracht Nijmegen. Tussen knopend Vonderen en Linnen is de rijbaan dicht. En de N206 Zoetermeer Heemstede is in beide richtingen dicht. tussen Zoetermeer en Stomwijk. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Leuke laptop, dankjewel. Maar eigenlijk is het de Dell XPS 10 Tablet. Dat is een tablet met een keyboard en een docking station. Nou, dat zou ik ook wel voor mijn werk willen hebben. En met dit touchscreen ook voor je vrije tijd, zou ik zo zeggen. Ja.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 Een zoon onschuldig in een Marokkaanse gevangenis, dat overkwam Jannie Lok. Jarenlang stuurde ze hem, Jozef Oebelkas, brieven met de bijna onmogelijke opdracht het wit te blijven zien in zwarte dagen. Een gesprek met moeder en zoon in Schepper Co aan tafel rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV.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 Goedemiddag. Na vijf uur spreek ik met een Belg die gespecialiseerd is in vermissingen van kinderen... en die advies heeft gegeven bij het zoeken naar de twee verdwenen jongetjes uit Zeist. Frans Wekers en Diederik Samsom, twee politici die hard bezig zijn hun steun te behouden. De een vanwege belastingfraude, de ander vanwege illegale. Ik bespreek hun positie en tactiek met oud-Kamerlid Ger Koopmans. En jongeren worden opnieuw aangespoord om exact te kiezen, daar praten we ook over. Hoewel sommige scholieren die hebben alleen andere dingen aan hun hoofd, want de eindexamens zijn begonnen. Kies voor een opleiding en een toekomst in de techniek. Wordt ook een held van techniek. Meld je aan via techniek.nl. Techniek heeft het. Ja, het is al vaker geprobeerd. Scholieren enthousiast maken voor technische opleidingen. In Museum Nemo hebben ministers, onderwijsbestuurders, werkgevers en werknemers een techniekpact ondertekend. Want de komende jaren zijn er nieuwe bouwvakkers, elektrotechnici en ingenieurs nodig. Dat vertelt minister Kamp van Economische Zaken. Ieder jaar gaan er 70.000 met pensioen, technici. En we komen de 10.000 per jaar tekort. Terwijl er zoveel mooi werk en gevarieerd werk in de techniek is. Eigenlijk, je kunt nauwelijks iets bedenken waar onze welvaart op gebaseerd is. Waar techniek niet mee te maken heeft. Techniek is het maken van dingen en het aan de gang houden van dingen. Maar daar heb je dus mensen voor nodig. Daar is leuk werk te vinden. En die mensen gaan we de komende jaren met elkaar opleiden. Eerdere campagnes om jongeren te interesseren voor techniek... die zijn dus niet of nauwelijks gelukt. Er moet dan ook echt een hoop gebeuren, wil deze campagne slagen. Dat doen we om te beginnen door alle mensen die opgeleid worden... op de lerarenopleidingen, de pabo's, te zorgen dat die techniek als vak krijgen. Vervolgens op de basisscholen worden alle kinderen ook met techniek vertrouwd gemaakt. Daarna de vervolgopleidingen dat gaan we zorgen dat de bedrijven en de scholen samenwerken. Een voorbeeld is de, de school van de, van de Nederlandse spoorwegen, een school van Tata Steel. Zo zijn er heel veel mogelijkheden in het hele land om bedrijven en onderwijsinstellingen dicht op elkaar te zetten. En we gaan zorgen dat als je kiest voor een, voor een opleiding in de techniek, dat je dan ook weet dat je een stageplek, een stageplek, een leerwerkplek krijgt. Waardoor je dus heel snel in het bedrijfsleven aan het werk kunt komen. Al dus minister Kamp en een van de voorbeeldscholen van het techniekpact is een ROC in Amsterdam. Er staan een MAVO en een MBO naast elkaar en werkgevers kunnen daar ook kennis maken met leerlingen en wie weet dus toekomstige medewerkers. Leerlingen kregen daar een speciaal gastcollege vandaag en Arnaud Leblanc, onze verslaggever, was er ook bij. Er wordt van alles uit de kast gehaald om meer techniekstudenten studenten te krijgen. Techniek, techniek zit overal. Dat is wat we vooral duidelijk moeten maken. Want een hoop mensen beseffen niet dat alles om die techniek draait. Bijvoorbeeld een masterclass van astronaut André Kuipers. Nou, ruimtevaart, dat kennen we allemaal. Dat is bij, bij, per definitie bijna... Uh, iets wat met uh, techniek te maken heeft. Meneer de Krom, oud-staatssecretaris. U gaat voor bij het techniekpact. Wat houdt dat pact in? Het zijn eigenlijk 22 afspraken die werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen, de topsectoren, de regio's en het Rijk met elkaar hebben gemaakt. Dit lijkt wel het zoveelste initiatief, toch? Want waarom gaat dit nou helpen? Nou, Er zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van stages en werkplekken. Er komt meer wetenschap en techniek in het onderwijs, te beginnen vanaf de basisschool. Uh, er zijn afspraken gemaakt over studiebeurzen uh, die ter beschikking worden gesteld door het bedrijfsleven. Uh, er komt een investeringsfonds om te promoten dat bedrijfsleven en onderwijsinstellingen meer samen gaan werken. Nou, Dat zijn een aantal van die afspraken die zijn gemaakt. Heel concreet. En dan kom ik hier zomaar dames tegen. Dat zie je niet zo vaak op een technische opleiding. Nee, dat klopt. We zitten op de HVA. Dus uh, tweedejaars pabo studenten zijn we. Ah. En, uh, we hebben wel wat met de techniek te maken natuurlijk om dat weer door te voeren naar het basisonderwijs en zo. Ja, want dat hoorde ik. Het is straks de dat je technieklessen gaat geven op de ja. basisschool? Ja, dat is uh, wel een heel groot onderwerp. Zoals je al gehoord hebt, is de techniek natuurlijk heel groot ja, geomvat, om het zo maar te zeggen. Maar ga je dan bijvoorbeeld uh, André Kuipers een filmpje laten zien en dan vertellen wat er allemaal in zit? Bijvoorbeeld? Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Je kan zelf ook je lessen ontwikkelen door middel van internet en filmpjes van André Kuipers. Of gewoon filmpjes over techniek. Ronald, ja. jij zit hier op de ROC uh, techniek zeg maar, afdeling. Ja, ik zit in, uh, in de techniek die u hier op, uh, op tafel ziet. Ah, wat zien we? Dus, uh, veel dingen die uh, nu in de toekomst echt gebruikt gaan worden. Dus het 3D-printen-principe leggen wij hier uit. Wat zie ik allemaal staan? Inderdaad een soort buste en een kroontje ook? Ja, de kroon van de Westertoren in Amsterdam. Ah. Die hebben wij uh, eerst helemaal 3D getekend en hebben we daarna uitgeprint. Ik heb gehoord dat je heel gewild bent, hoorde ik net. Oh, oh. Nou ja alle, alle nou ja, alle dat techniekleerlingen. Is, nou ja, dat is altijd mooi om te horen natuurlijk. Waarom ik, heb jij gekozen voor die techniek? Want dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten. Uh, nou, ik vind het heel mooi om te kunnen zien ja, de veranderingen die overal gebeuren. Alle technieken, zeker nu het gaat zo snel, om daar zelf een deel van te zijn. Ja, dat, dat, dat voelt gewoon goed. Je kan zeggen van, dat heb ik gemaakt. De campagne dus uh, voor meer techniek in de opleiding. Deze campagne geldt niet voor de leerlingen die op dit moment eindexamen doen. Die eindexamens die zijn vandaag begonnen. Op het VWO met Nederland. Jeroen de Jager is daarom op een, een school. Het Amsterdams Lyceum. Jeroen, ze zullen ja. daar denk ik nu wel zo'n beetje klaar zijn voor vandaag. Ja, nou, er zijn een paar die lagen al helemaal uitgeput eh, onderuit hier op de bank. De anderen die komen enthousiast net uit de twee gymlokalen waar 180 leerlingen hier van het Amsterdams Lyceum van het VWO inderdaad Nederlands hebben gedaan. De HV Gisteren hebben trouwens vandaag management en uh, organisatie gedaan. En op het VMBO was het Frans. Uh, nou, 200.000 uh, mensen doen een examen inderdaad. Extra strenge eisen dit jaar voor de kernvakken. Dat is het nieuwe dingetje. Kernvakken zijn Nederlands, Engels en uh, Wiskunde. Vandaag dus Nederlands. Hoe was het? Nou, ik was wel te doen. Dat is, ja? wel, ik, dat is uh, makkelijker dan ik had verwacht. Makkelijker dan ja. je verwacht? Okay. Ja, meestal zijn het wel moeilijke, moeilijke teksten, maar het ligt eraan welk onderwerp je krijgt. En op basis daarvan ligt het aan of het moeilijk is of niet. Dus. En zat omdat dat misschien ook, uh, het feit dat het makkelijker was, in de voorbereiding? Dat je je extra hebt voorbereid, omdat uh, je minimaal voor die drie vakken, of mag je maar een maximaal vijf hebben? Nou ja, tuurlijk ligt het daar wel een beetje aan. Maar het ligt er natuurlijk wel aan of je er goed in bent en of het je ligt of niet. Hoe vond jij de tekst? Ik vond meevallen. Het was een tekst van Maxime Februari, voormalig Marjolein Februari. En een... die moest je samenvatten? Ja. Nou ja, het was heel erg te doen, vond ik. Ik vond het makkelijker dan sommige oefenexamens. Maar ik vond die tekstverklaring weer veel moeilijker. Nou. Dus dat uh, heft elkaar wel weer op. Okay. Um, ik hoorde overigens, uh, Lucella, dat uh, uh, ook voor de docenten Nederlands hier... het toch ook wel stresserender was, uh, het feit dat er extra strenge eisen zijn. Stresserender? Ja. Uh, dat... Ja, dat is dat, dat goed het meer Nederlands? stress. Ja, weet ik niet. <laughs> Belgisch-Nederlands. <laughs> nee, maar goed, uh, dat, uh, dat, uh, dat ze toch wel uh, lering, veel spanning. leerlingen hebben gehad. Die, nou, veel leerlingen die ook in de afgelopen vakantie nog proefexamen's opstuurden naar de docenten om te kijken, uh, kunnen we het wel voldoende om in ieder geval een zes te halen. Want ik zei het straks wat omslachtig, maar ze mogen voor die drie kernvakken wiskunde, Nederlands en Engels, mag er maar maximaal één vijf bij zitten. Goed, Jeroen de Jager, wij horen jou later deze uitzendingen ja, we... opnieuw vanuit Amsterdam. Helemaal uitdiepen, ja. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Bij een uh, bomaanslag in de Oost-Libische stad Benghazi zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Het is uh, de laatste tijd zeer onrustig in Libië. Er is van alles aan de hand. Daar praat ik over met Lex Runderkamp, onze verslaggever... die, die regelmatig in het land is... Lex, heb jij een beetje een beeld wat zich vanmiddag in Benghazi heeft afgespeeld? Nou, het blijkt dat er bij een vrouwenziekenhuis, het Jala vrouwenziekenhuis... op de parkeerplaats een autobom is ontploft... Uh, er werd heel snel getweet over aantallen slachtoffers... maar de, echte telling, de officiële telling is vrij onduidelijk. Hij staat nu maar in de buurt van de 15 zeker en tientallen gewonden. Ooggetuigen spreken daarvan dat ze daar letterlijk... met, ja, met, met, met het lichaamsdelen van mensen aan het rondschouwen waren. Zo'n heftige explosie is het. Uh, nou ja, er is dus nog geen officiële telling... maar het is wel een van de zwaarste aanslagen weer in dat gebied uh, in de afgelopen periode. En dat het op een vrouwenziekenhuis is, of bij een vrouwenziekenhuis, uh, zegt jou dat iets? Nee, dat is te moeilijk om, dat nu te, om daar nu heel speculatief over te doen. Het, is, het, het valt me wel op dat er berichten zijn... dat uh, er ontzettend veel mensen nu naar dat ziekenhuis ook toestromen... en allemaal aan het protesteren zijn geslagen... tegen de invloed van, uh, van religieus uh, extreem islamitische bewegingen in, in dat gebied. In het uh, oosten van Libië is, zeg maar, heeft, is de grip van de centrale regering in, in, uh, in Tripoli het, uh, het zwakst. Of een heel zwak in ieder geval. En daar zijn allerlei ook uh, politieke, maar ook uh, religieuze bewegingen... die hun eigen kleine mini staatjes aan het oprichten zijn. En daar is ontzettend veel verzet tegen. Ja, en, en nu dus uh, tegen een ziekenhuis. Uh, eerder ook wel tegen buitenlanders hè, in Benghazi Want er gebeurt, er gebeurt daar met enige regelmaat iets. Ja, vorige maand was er nog een aanslag op de, bij de Franse, uh, de Franse ambassade. Daar zijn ook slachtoffers bij gevallen. Ja, we hebben de aanval gehad op de, uh, op de Amerikaanse consulaat daar... waarbij de, de, de ambassadeur is vermoord. Dus ja, dat, dat oosten Benghazi van Libië... Dat, dat is een gebied waar ook uh, beweerlijk volgens met name de Amerikanen Al-Qaeda erg veel uh, invloed heeft gewonnen en zijn plek heeft gevonden. Er is ontzettende spanning in Libië al lange tijd... en dat heeft voor een deel te maken dat het, uh, er, de regering die er zit... het parlement is gekozen, er is regering gekomen... Uh, maar die krijgen geen grip op het land. Er zijn nog voortdurend overal milities die hun wapens niet hebben ingeleverd... He, na, na, na het verdrijven van het regime van Gaddafi. Uh, en ja, dat is eigenlijk is het een land zonder centraal gezag. Nou, er is Langzamerhand is er nu een wet ingevoerd, uh, onlangs... die zegt dat mensen die verbonden waren aan het Gaddafi-regime... niet meer in de politiek actief mogen zijn... en geen topfuncties meer in de ambtenarij mogen beklimmen. Nou, daar is ontzettend veel debat over ontstaan. Want wat blijkt nu toch dat heel veel mensen die op dit moment vanuit Tripoli proberen het land te runnen... nog steeds banden hebben met het oude bewind van Gaddafi. Die worden door al die milities die met vele doden gestreden hebben uh, tegen Gaddafi... eigenlijk niet geaccepteerd. Dus het is gewoon een lam geslagen land op dit moment. Dat was Lex Runderkamp. Dank voor jouw verhaal, Lex. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Goedemiddag, Edwin Gerritsen. Middag Lucella. Het is een stuk minder druk dan vanochtend. Er staat nu 40 kilometer file in totaal. Dat is wat minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Bij Amsterdam zijn er weinig problemen. De N206 Zoetermeer-Heemstede is in beide richtingen dicht. Tussen Zoetermeer en stomwijk. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan gaan wij naar uh, Brussel. Want ministers uit de Eurolanden praten daar over de BankenUnie. Dat uh, zou het medicijn tegen de crisis moeten zijn. Want met een bankenunie wordt het mogelijk om snel en streng in te grijpen bij banken die in de problemen zitten. Alleen, er is een dwarsligger. Duitsland die heeft nogal wat bezwaren tegen het plan. Uh, Tijn CD onze correspondent, die praat hierover met minister van Financiën Dijsselbloem. Want die zit natuurlijk die vergadering voor. Gaat die bankenunie dan nu dus niet komen? Nee, die gaat er zeker komen. Overigens, Duitsland heeft daar ook een hele positieve houding in de discussie over de BankenUnie. Maar ze hebben de vraag opgeworpen of uh, voor een onafhankelijke autoriteit, een nieuwe Europese autoriteit, het verdrag niet eerst gewijzigd zou moeten worden. Nou, die vraag moet beantwoord worden. Daar is nu discussie over. Maar ondertussen kunnen we gewoon doorwerken aan de BankenUnie. En ondertussen beantwoorden we de vraag van de Duitsers... of dat uiteindelijk ook een verdragswijziging vergt. Wat voor antwoord uh, kun je dan de Duitsers geven... als je geen verdragswijziging doorvoert? Wat zijn dan de andere opties? De uh, discussies zullen we met elkaar moeten voeren. Juridische analyse vindt nog plaats. Uh, maar ondertussen kunnen we gewoon doorwerken. En mijn indruk is dat de Duitsers ook door willen werken. En ook zij bereid zijn om over alle andere onderdelen van de BankenUnie... ondertussen gewoon uh, stappen te zetten. Acht u het uh, uw taak als voorzitter van de eurogroep om de Duitsers uh, toch over de streep te trekken? Het is in ieder geval mijn taak uh, om de bankenunie in al zijn facetten in beweging te houden. Uh, en we moeten er snel aan doorwerken en ik zie ook kansen om daar tempo te maken. Schäuble, de Duitse minister, die heeft gezegd laten we het in twee etappes doen. Wat bedoelt hij daar precies mee? Dat zou je aan hem moeten vragen. Maar oké, okay, heeft u daar oor naar? Uh... Meer tijd te geven? Nee, ik denk dat we door moeten werken. Hij heeft zelf ook ervoor gepleit om al bijvoorbeeld de resolutieafspraak te hebben vanaf 2015. Dus op onderdelen wil hij ook tempo maken. Dan kun je dus echt ingrijpen bij probleembanken? Ja, en dan weten we ook met elkaar hoe we met probleembanken omgaan. Zodanig dat de rekening niet meer direct naar de belastingbetaler gaat. Wat de afgelopen jaren te vaak is gebeurd. Maar even, Slovenië hier vanavond ook aanwezig. Is dat het volgende land in problemen dat zometeen aanklopt voor hulp? Uh, Slovenië heeft geen verzoek om hulp gedaan. Ze hebben nu plannen voorgelegd, vrij ingrijpende plannen om de economie op orde te brengen. Die zullen we dadelijk ook in de eurogroep aanhoren. Hoe groot zijn de problemen in Slovenië? Dat gaan we straks allemaal horen in de eerste plaats van de Europese Commissie. Het is aan de Commissie om te oordelen of de plannen genoeg zijn... om de bedreigingen van de economie en de overheidsfinanciën te beantwoorden. Dus de overheidsfinanciën in Slovenië worden bedreigd? Er zijn uh, problemen in de banken en ook aan de kant van de overheid. Uh, de vraag is hoe de Slovenen er zelf mee omgaan. En het is in eerste plaats ook hun verantwoordelijkheid. Dus we gaan straks horen wat hun plannen zijn. Dat was uh, minister Dijsselbloem. Tijdens Sadeh sprak met hem. Morgen dan praat uh, Dijsselbloem met zijn Europese collega's verder. Onder meer over een gezamenlijke aanpak van belastingontduiking in Europa. Nou, daar zullen we het later ook nog over hebben in verband met Frans Wekers. Marco Verhoef, goedemiddag. Na regen komt de zonneschijn, dat is het vandaag, denk ik, zo'n beetje. Ja, en daarna komt ook gewoon weer regen. Dus wat dat betreft, de zonneschijn. Ja hoor, het is een komen en gaan. Het is een keertje te, het kenmerk van wisselvallig weer. Uh, daarmee heb je een hoop gezegd, eigenlijk ook over de rest van de week. En uh, ja, je zult naar details moeten zoeken om de verschillen aan te brengen. Maar ruwweg gezegd, elke dag wat bewolking, elke dag wat zon en elke dag wat regen. Nou ja, dan is het ook nog eens wat te fris voor de tijd van het jaar. En dus ook morgen, wat is morgen dat detail? Uh, nou ja, het detail is dat we uh, morgen beginnen met wat buien. Vooral in het noorden van het land. Maar daar zit dan ook nog wel de zon tussendoor. In het midden van het land is ook nog wel wat zon. In de loop van de dag gaat de bewolking dikker worden. Van het zuiden uit zien we de zon steeds minder vaak. En valt er vaker en op meer plaatsen wat regen. Het zullen niet overal heel grote hoeveelheden zijn. De meeste neerslag valt dan in het zuidwesten. Dat zullen dan de details zijn. En de temperaturen liggen zo tussen de 12 en 14 graden. En dat is echt te koud hoor. 17 of 18 is normaal. En hoe, hoe komt dat? Ergens een uh, laagdrukgebied vermoed ik in de buurt. Je, je kan bijna weer vrouw worden. Als we nog eens wat nodig hebben, zo kan je denken. Maar uh, nee, het is inderdaad waar. We hebben uh, boven uh, Groot-Brittannië een lage drukgebied. Dat gebeurt wel vaker. Heb je een zuidwestenwind. Meestal is dat niet eens zo'n hele koude stroming. Maar dat lage drukgebiedje heeft natuurlijk ook een andere kant. En dat betekent dat bijvoorbeeld boven Ierland de wind noordelijk is. Nou, die komt dan onder Groot-Brittannië door. En krijgt dan bij ons die zuidwestcomponent. Maar ja, goed, dan is het nog steeds een koude aanvoer. Voor uh, zachter weer moet de lucht echt uh, vanuit de Golf van Biscay komen. Vanuit de Spanje Spanje helemaal die kant op. En dan mag die best wat afkoelen en wat vochtiger worden tussendoor eh, en onderweg. Maar eh, ja, die richting heb je nodig. En die richting hebben we gewoon niet op dit moment. Kijk, en dat wist ik weer niet. Marco Voel was dat met het weer. De zangeres Anouk, die heeft eh, straks een belangrijke repetitie... voor de halve finale morgen van het Europees Songfestival. Met natuurlijk Birds. it from the outside cloud have taken all the light i have no control what seems my thoughts one Anouk dus met de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Nu staat de dress rehearsal op punt van beginnen in Malmö in Zweden. En daar is ook verslaggever Martijn van der Zanden. Martijn, goedemiddag. Goedemiddag. Een dress rehearsal, dat is dat je vol in je jurk gaat zingen of wat is het? Ja, in het geval van Anouk, denk ik niet dat ze vol in de jurk gaat zingen, omdat ze al heeft aangekondigd dat ze dat niet in een jurk zal doen, nee. maar gewoon in een nou. broek. Ja, wat voor broek is dat natuurlijk nog even afwachten. Maar inderdaad, de show zoals hij nu eigenlijk hè, zo meteen over vijf minuten van start gaat, duurt twee uur en dat is de show zoals hij ook morgenavond opgevoerd wordt. Dat doen ze een aantal keer en dat is natuurlijk gewoon om te oefenen hè, met het licht, met het geluid, dat iedereen weet wat hij precies moet doen en dat het er helemaal ja, gelikt uitziet morgenavond. En uh, nu hebben we gehoord dat Anouk geblesseerd is geraakt... bij een partijtje Bolen. Um, hoe gaat het met haar? Nou ja, ik heb even de Tros gebeld, hè, die natuurlijk uh, dit allemaal organiseert. En volgens de Tros was het allemaal weer goed. De fysiotherapeut was uh, langs geweest en die had gezegd dat ze alles weer kon en dat het dus weer allemaal uh, goed was. Overigens heeft Anouk natuurlijk niet zo'n heel ingewikkeld uh, dansding straks op het podium staan. Want ze gaat gewoon staan en ze zingt een nummer. Dus dat is dan in ieder geval wel weer een voordeel. Maar ze zou alles weer moeten kunnen. En dan waarschijnlijk dus in, uh, in, in Spijkerbroek. Uh, wanneer is ze aan de beurt bij die uh, repetitie? Nou, deze repetitie is gewoon zoals de show morgen ook is. En dan staan we als achtste gepland. Dus vandaag uh, moet ze ook uh, als achtste. Ja, en dat zal ergens rond kwart voor zes zijn uh, als het goed is. Dus ik ga zo meteen kijken. Met Martijn van der Zanden was dat dus vanuit de Malmö. Het Amerikaanse bedrijf dat vorige week als eerste een pistool testte... dat gemaakt was met een 3D-printer. Dat bedrijf moet daarmee stoppen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... eist dat het bedrijf al de activiteiten staakt. Ja, ik heb een brief van het Department ze een review om te bepalen of ze de informatie Cody Wilson is een zelfverklaard internet-anarchist. En hij heeft vorige week een brief gehad van het State Department dat het ministerie onderzoekt of hij niet de regels voor de wapenexport schendt. En zolang het onderzoek loopt, moet hij alle activiteit staken. Eerder al moest Wilson alle bouwtekeningen voor wapens van het internet afhalen. Waarmee in principe zijn recht op vrije meningsuiting wordt geschonden. Maar Wilson gaat toch even geen spelletjes spelen. Als ik de tekeningen laat staan, kan ik in de gevangenis belanden en hele zware boetes krijgen. And I don't have the kind of infrastructure that something like the Pirate Bay has, the file sharing site. We just wanted a position to ignore this request. En ik heb niet de juridische capaciteit om hier tegen te vechten. Zoals bijvoorbeeld Pirate Bay, verzucht Wilson. Die toch niet blij is met alle aandacht. kind of in water. Nee, dit was allemaal geen goed nieuws. Ik ben dol op mijn bedrijf, en het is nu eigenlijk doodgeboren. Toch heeft Wilson een belangrijk doel bereikt. If we Confuse the rhetoric about the freedom of information with rights, uh, rights of man positions about guns. Mijn doel was om verwarring te zaaien. Ik wilde de vrijheid van meningsuiting koppelen aan het wapendebat. En de vrijheid van meningsuiting blijkt dan niks waard. A lot of people online are saying: look, I wasn't really for guns before, but now that the government is trying to control this information, they're making me choose. And so I choose freedom. Veel mensen hebben natuurlijk moeite met wapens. Maar nu de overheid mijn online wapens aangrijpt om het internet in te perken... dan kiezen ze toch voor mij, denkt Wilson. Die er zich van bewust is dat zijn ideeën in verkeerde handen kunnen vallen. Grote kans inderdaad dat er iemand door mijn wapens zal omkomen. Door bijvoorbeeld onkundig gebruik. Maar dat is eigenlijk een vals argument om mijn wapens te beoordelen. Het is Amerikaanse regering mij Daily exports hundreds of arms, small arms en large arms, all over the world. To terrorist organizations to criminele elementen. to world governments that rogue states. De Amerikaanse staat exporteert heel veel wapens, ook naar foute landen. En die probeert dan mij te stoppen? Dat gaat er dus bij Wilson niet in. Wessel de Jonge had contact met deze Wilson, dus van de 3D-printer waar ze mee een pistool hebben gemaakt. Hij heeft er last mee gekregen. Zijn bedrijf moet er onmiddellijk mee stoppen vinden ze in Amerika. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Daarna natuurlijk meer in het Radio 1 Journaal. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Ik kan je nog exact herinneren wat er gebeurde dat je wist... ik heb een burn-out. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik kwam thuis en normaal gesproken is de kat er dan altijd. Of dan komt ze wel snel aanlopen en dat deed ze niet. Luister en kijk mee op radio1.nl. En dat was voor mij op dat moment het eind van de wereld. En ik begon te hyperventileren. Ik kreeg huilbuien en ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 AD presenteert het exclusieve boek Koning, afstand en opvolging. Lees alles over de historische abdicatie en de inhuldiging van de nieuwe koning. Zo waarlijk helpen God almachtig. Geniet na van deze historische dag en koop dit prachtige boek. Met Bon uit het AD voor maar 6,95.